De Voedsel- en Warenautoriteit noemt het niet aannemelijk dat consumenten brood met asbest hebben gegeten. Vanochtend werd bekend dat in enkele ovens van producent Bakkersland asbest is vrijgekomen. In ieder geval is brood ermee in aanraking geweest. De NVWA wijst erop dat Bakkersland de betreffende partij brood heeft teruggehaald. Mocht iemand er toch van hebben gegeten, dan zijn er niet of nauwelijks risico's geweest, zegt de NVWA. Op de A12 heeft de politie zo'n 140 kilometer lang een auto achtervolgd. De achtervolging begon na een inbraak in Gaanderen in de Achterhoek en eindigde in Blijswijk in Zuid-Holland. Bij de achtervolging werden verschillende politiewagens en een politiehelikopter ingezet. Bij Blijswijk werd de inbreker uiteindelijk klemgereden. Niemand raakte gewond, wel zijn twee politieauto's beschadigd. De republikeinse gouverneur Chris Christie van New Jersey... heeft zijn excuses aangeboden voor het schandaal rond een verkeerschaos... die werd veroorzaakt door een van zijn medewerkers. Een aantal rijbanen van een brug werd afgesloten... zodat de burgemeester van Fort Lee in het verkeer vast kwam te zitten. De burgemeester had de herverkiezing van Christie niet gesteund. Christie zei op een persconferentie... dat hij de medewerkster op staande voet heeft ontslagen. Ook herhaalde hij dat, niet van, dat hij niet van de plannen op de hoogte was. Christie wordt gezien als een kandidaat voor de presidentsverkiezing... Kiezingen van 2016. Publiciste Helene Mees treft geen schikking met het Amerikaanse Openbaar Ministerie. Ze wil niet bekennen dat ze schuldig is aan het lastigvallen van econoom Willem Buiter. Dat heeft haar advocaat laten weten. Nu ze weigert te bekennen, moet de zaak inhoudelijk voor de rechter komen. Alle details over de affaire met Willem Buiter komen dan naar buiten. Ook moet Buiter zelf worden gehoord. De advocaat van Mees zegt dat hij daar erg naar uitziet. Het weer, het waait stevig uit zuidwest tot west, vooral aan zee met windstoten tot 80 km per uur. Verder zijn er buien. Vannacht wordt het droog met opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen overdag droog en zonnig en wat minder wind bij een graad of 8. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. De avondspit zit er bijna op. Nog een laatste restje files in de Randstad. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat 4 kilometer tussen knooppunt Watergasmeer en Muiden. En op de A16 richting Rotterdam, daar staat op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen 4 kilometer aan een ongeluk. En er is één reis ook dicht. En op de A9 Amstelveen richting Diemen, daar staat tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 When she's competing like horses in the rain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 Dan zie je niet alleen maar in een man van steden. Van buiten lijk ik hard. Maar prik er eens doorheen en laten wij doen in mijn man oh oh, oh, oh. Oh, oh. Als ik baat, wil ik zoveel zeggen?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 <laughs> uh oh! Hey, hey. Uh -oh. Uh -oh. I said, hey, boy! Sitting in your tree, mommy always wants you to come for tea. Don't be shy, straighten up your thigh, get down from your tree. Sitting in the sky, I wanna know just what I do.